Laat ons nu danken en bidden. here wij danken u van harte... voor al het goede dat u ons hebt gegeven. Dat wij ook vanavond door uw geest geleid mochten spreken van uw heiligheid en de verlossing die daarin is gelegen. Heren, wilt u ze allen te sterk zijn... die geluisterd hebben... en die hun hart en hun leven nog niet aan u verloren zijn? Leer het ons te verliezen... om het in de Here Jezus Christus te mogen behouden. Leid ons op die vaste rots. Maakt u, uzelf, uw woord... Tot een hoog vertrek wat toch een beeld mag zijn van uw goedheid en van uw hulp en genade. En dan denken we in ons gebed heren aan al diegenen die het moeilijk hebben, die toppen met zorgen, geestelijk, die deze week misschien wel met angst beginnen. Er moet nog een bericht komen van die of die arts. U kent dit toch alles hier God, want u kent onze harten. Maar leer toch onze harten dat we ze laten rusten in u onze God. Ook al is het moeilijk in dit leven om alleen verder te gaan. Of misschien wel als we zien op de kortheid van het leven, omdat ziekte aan ons dat telkens weer zegt en dan denken we Heere God aan mevrouw van der Linde aan broeder Worst in het ziekenhuis aan broeder van der Stegen wiens toestand vandaag zo heel snel verslechterde en enkel slecht is ja dan zijn er vast velen die we nu niet kunnen noemen maar u kent ze wel Wilt zo ons, heren, begeleiden. Wilt u zijn in deze wereld. Wij weten dat u de teugels van de regering in de genadige hand van uw zoon hebt gelegd. Dat u, heren Jezus, het alles regeert in de naam van uw vader. En dat u ook op die heiliging uit bent. Heilig ons als gemeente en als kerk. Ja, wil met al de kerken zijn. Breng ons op die enige weg. Door die enige ingang die u zelf bent. En houd u ons op die weg. Leer ons. En oefen ons in geloof. In liefde. En in hoop. Opdat we niet met de wereld wanhopig. Of hopeloos ons hoofd schudden. Om datgene wat gebeuren kan. Maar dat we in alles. Uw trouw. Uw barmhartigheid en uw genade onderscheiden. Dat u ons nog de tijd geeft opdat we ons bekeren zullen. En opdat er geleefd zal worden uw naam ter eer. Hoor dan ons bidden dat we tot u doen. En de dank die we tot u brengen. En we vragen u heilig uw naam. In ons, aan ons en door ons. Leid u ons, Heere God, niet in de verzoeking, maar vergeef ons onze schulden en laat uw wil geschieden in alles, want van u is het koninkrijk en de kracht. En wat is die kracht groot, onophoudelijk, onbeschrijfelijk, tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 86, het zesde vers, is onze slotzang.